Een enorme vakantie mensen, maar ja, kamperen hè. Oh ja, het einde. Zelden zo'n vakantie Ik. gehad, eerlijk. Moet we vaker doen eigenlijk. Ja, ja, het was helemaal maar heerlijk. zullen we nog eens even wat foto's kijken? Mm, ja. Ja, wacht even, wacht even, moment hier, eens even kijken. Hier, hier, hier. Waar was dat nou alweer? Uh, Italië toch? Ja. Oh, yeah. Italië. Ja, ja, ja, maar, maar wat sta ik dan hier te doen met mijn ogen dichten? Oh, we speelden voor Stoppertje. Ja, ja, en je kwam ons maar niet zoeken, weet je nog? Niet? Waarom niet? Want je stinkt te Slapen? Ik? Ach, kom nou zeggen. mens slaapt toch niet staande? Neem maar een paard wel. Je was oververmoeid, Knol. Je was oververmoeid, Knol. Je was oververmoeid, Knol. ...dan nou met twee duimen twee kanten op te liften? Ja, uh, nee, nee, dat was een koe, joh. Oh. Ik heb dorst. Kook. Ja, jongens, jullie hebben net gedronken. Ik heb net uitgeademd ook. En als ik er niet nog eens mag, stiek ik. Stiek nou af van mijn dorst. <laughs> het is <mijn> stel <laughs> een stel, ik Een meikevertje. Wat zei je, schat? Nee, ik, ik, ik, zei ik iets? Je, je had het over mij geven, te verstoel, je? ik John. Ik? <laughs> Wel, nee. <tie> er is toch niks, hè, Reu? Met mij? Deel, hè? Nee, uh, wat zou er moeten wezen? <laughs> ik ben. Ik ben. Aardstekend. Uh, ja, nou. Oh, ja. oh. Mm. Prachtig landschap. Hè? Kijk eens, Pip, dat riviertje, daar heb je Ik zou het zo leeg drinken. Al oh, was het alleen stroomafwaarts. Oké, okay, jongens, jullie hebben het weer gevonden. Oh, oh jongens! Heb ik de hand. Hebben, hebben, hebben. Van Vader, wat doe je nou? Nee, wat doet vader nou? Wat doe jij nou? Ik. Ik, ik sloeg rechtsaf, gewoon. Ja, gewoon. Gewoon, gewoon. Rechtsaf de afgrond in! Alle ja. oh, Allemachtige. Ja. Ik met eigen kamer. Oh, mensen, mensen, sorry. Ik, ik, ik begrijp het niet. Nee, zal ik jou zou zeggen, kleur. Jij bent oververmoeid. over oververmoeid. Over ja. Ik. Even een vakantie! Ja, ik denk dat je te veel rijdt, joh. Ah, kom nou, vader. Wat hebben we nou helemaal gereden, allemaal? Nog, nog, nog, nog geen 5000 hectoliter kilometer. Wat? Kilometer? Jij ja, hij hectoliter. Hè? He? Hectoliter? je? Ja, ja. ja. Oh. Oh ja, en zal ik jou eens wat zeggen, hè? Nou ga ik achter het stuur en we nemen de eerste de beste de plek waar we de stoels op te opzetten en jij gaat slapen. Ja, ja. en een kilometer of wat terug was er iets van een natuurreservaat, dacht ik, maar je moest er wel voor betalen mee. En dat is een natuurreservaat waard, vader. Ja. Kom op, Poel. Ja, dat natuurreservaat zeg, ja. Ja, jij zei dat je Italiaans sprak. Nou, spreken, spreken, een paar woordjes, hè. Ja, maar vader, die had het over een natuurreservaat. Ja, dat, dat was het toch ook? Oh, kijk, dit is ook een leuke foto. Hoezo ik een leuke foto? Kijk, kijk, kijk. Oh ja, ja, dat doe ik of ik die oude eik sta te ontwortelen. Ja, <laughs> ja, volgens mij is daar zelf een te schieten. Ja, je stond te slapen, hoor. Nee, lieve schat, nee, nee, nee, dat was op die andere foto. Ja, en toen heeft Mami tegen die boom gezet omdat ze bang was dat je omviend. Hou erover op, die nacht zal ik nooit vergeten. Die nacht zal ik nooit vergeten. Die nacht zal ik nooit vergeten. Vader. Vader is wakker. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Goedemorgen, Ketika. Het is midden in de nacht, vader. Er zit een vent in de boom. Oh ja? Ik weet het zeker. Is het geen beertje? Uh -huh. Het is er? Wat zeg je? Waar blijven jullie nou slapen? Vader, ja, ja, ik, ik kom gaan, kindje. Ja. Waar is Jon? Die is weg. Ja. Ik werd wakker en toen was hij weg en toen keek ik naar buiten, toen zat er een vent in de boom. Zullen we weer ruzie zeker. Wie? Vader en jij? Ruzie, waarom? Dat jij hem weer in de boom hebt gejaagd. Kijk maar, daar ziet hij. Ja hoor, sportief hè. Ach jee, die arme stakker is helemaal over zijn toer. Ja, zachtjes luid. Misschien is hij aan het slaap wandelen. Kom mee. Ja, ja voorzichtig. Boelie, Ola, wat doe je? Roekroem. wat zegt hij? Als jij een kroom... Ach goed, hij droomt dat hij een duif is. Boevele. ga weg beest. Ga naar je moeder. Zeg, ja, laat mij maar even, La, Laat mij maar even, Vooral niet laten schrikken. Dat schijnt gevaarlijk te zijn. La, laat mij maar even. Ja, kom onmiddellijk die boemer. En... Ja, vader. Goedemorgen, vader. Zo. Ja. <tie> so. ja, oh ja. Wat is er? Almachtig. Oh, voorzichtig, knol. Ja, ja, een moment. Oh. Wanneer... Zo. Ja. Ja. So. Ja, ja. Wat, wat is er aan de hand? Mag jij zeggen? Ja, nee, wacht, wacht, wacht even. Wacht even. Ik... Eh, ik werd wakker en toen, uh, ja, toen moest ik even. tegen de lamp, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, ja. He, nou, en, en toen kwam er een leeuw aan en die, uh, die joeg me de boom in. Huh? En, en, en nee, toen was het een, een poes. Ja. En toen werd het een kraai en ik zei... Een uh, koe. Uh, uh, ja. Een koerende kraai. Ja, nee. Een kraaiende koe. Een, nee, dat uh, is een kip. Kunnen nou, een, een kind, taartelt. Ja, ja en een vinkje slaapt mee op het hele of half uur, dat Vink. weet ik Ja, ja ik zeg, gaan jullie die stakken Vink. nou een beetje helemaal mal maken, zeg? Oh, ja. Nou, nee. kom, druppel, hè, gaan ja. maar weer gauw in je slaapzak, hè? Ja. Zo, ach, je bent oh, gewoon alleen maar een beetje over je toeren, ja. hoor, van tok, al tok. dat gerossende tok, auto. Toch, nee? ja. En nou maar niet meer dromen, hè? Nee. En nou maar niet meer dromen, hè? En nou maar niet meer dromen, hè? Ja, die was man voor zijn geiten erop, die... Nee, nee, nee, nee, onzin, kerel, onzin. Gewoon een paar kilometertjes te veel achter de wielen, hè? Ja, <laughs> oh, dat, dat kan de beste overkomen. Dus jou zeker? Ach, Jo, je kon niet eens meer wakker worden. Ik zie je nog met je hoofd in je slaapzak duiken of je een hemd stond aan te trekken. <laughs> ja, een uur gelaten hoorde ik je weer roepen Nee, nee, nee, nee, nee. Dat was toen ik een kast aan het timmeren was, meen ik. Ja, je was wel ver heen, hoor. Ach, goed. kom nou toch. Eén flinke nacht slapen en je bent weer zo fris als een hondje, hoor. Zo fris als een hondje, hoor. Zo fris als een hondje, hoor. Het is weer een prachtige dag buiten, zeg. wil willen nog iets eten. Nee, niemand? Waar is opa? Oh, die maakt even zo'n ochtendwandelingetje. Zo, en ben jij weer helemaal goed, Kneus? Ik? Ja, zeker. Zeg, wat zou me moeten bankeren? Nou, zeg, kom nou, schat. Eerst begin je opeens de meikevertjes aan te roepen. Dan sla je slapen er wel rechtsaf het ravijnen. En vannacht zat je nog als een kakelende kraai in de boom te koeren, hè? Ach, kom. Gewoon een beetje moe. Nachtje slapen en klaar. Ja. Nee, ik ben zo fris als een hondje, hoor. Ah. Zo. Nou, laten we nou eens even gaan kijken waar vader... Wat is er, Poel? Nee, niks. doe. wat is er nou? Uh, nee, laat maar. Ik, ik ga even zitten. Jo, je, je ziet groen opeens, word je niet goed? Nee, laat maar. Het gaat wel over. Even zitten. Maar wat heb je dan? Ik, ik word niet goed, meid. Net als gisteren. Ik, ik zie dingen. Jongens, gaan jullie even de tent uit, Hij Het wordt niet lekker. Nee, nee, nee, nee. Hier blijven. Binnen blijven, jullie. Je, je weet het nooit. Je weet het nooit. Weet je niet. Je weet je het wel? Ik, ik, zie het. Het kan niet. Maar ik zie het. Zelf, wat zie je? Dat, buiten, daar. Dat je vader een leeuw staat te voeren. Oh, malle, vader die een... Jezus! Ah, Jongens, binnen neem je zich... Wat is er? Vader, staat een leeuw te voeren? Nee! Voel jij wel goed, man? Kijk dan, voorzichtig. Jullie, wat een jukkoe. Ja, ja, ja. Braaf, braaf, hondje. Het <laughs> niet zo gulzig zijn. Zo. En, en netjes kruimpjes is ook brood. Of worst. Of wat is het? Zo, lekker, hè. Goed zo. Nou is het op. En dan gaan we weer naar huis, hè. Dag, dag praten. Hij, hij, hij, hij, hij, hij komt hierheen. Vader! Blijven. Huh? blijven staan. Oh, stil blijven staan. Ja, ja, gaan we op de foto. Gezellig. Kom nog maar even bij het baasje kerel om we mogen op de foto. Ha. Nou, kom maar, kom maar. En kijk maar even naar het vogeltje. En, en lachen even. Ja, ja joh. een leeuw. Uh, wat, wat zeg je jongen? Het is een leeuw vader. <tos> <tos> ja, ja, een flinke jongen hè, voor zo'n rondje zeg. <tos> zeg, zijn jullie klaar met die foto nu, ja? Hij, hij, hij heeft zijn bril nie op. Ja. Maar niet op. Doe nou iets. zeg maar niet! Ja, ja, ja, ja wat. wat ja, ja, ja, ja, ja. Jullie staan erop hoor! V vader. Ja, oh nou, mooi zo, mooi zo. Nou, nou, dan nou naar je baasje, kerel. Zeg maar dat je gekikt bent. En dan krijg je een afdrukje. Ja, ja, zo, zo is het wel mooi, boef. Geen brommen toe, hè? Hup, naar het baasje. Hup. <lacht> Ja, ondanks de wereld Nou, Nou, nou, vooruit, joh, vocht naar je baan. Ah, vader, kijk uit! De loon, dan moet ik het ook wel hebben, daar. Ah, ah, ah, ah. Kijk hem halen, zeg. Gek is dat hè? Dat gebaan, dat kent iedere hondje Hoeft maar te doen of je met steen naar zijn hersen schooit of hij zwicht. Oh, ja. Oh. Oh, oh. oh, hij heeft het overleefd. He? Volgens mij kamperen we hier in een maar Zo, ja. Is hij gelukkig, denk je, de kiek? Opa, je stond een leeuw te voeren. Oh, ja. oh, oh, oh ja, een leeuw. Niemand jammer, ik heb toch mijn prilletje niet bij me had, hè? Ha? Ha? Stil, hè? Stil, mensen. Stil, hè? Vaagjes. We zitten in een leeuwenpark. Heel voorzichtig. Tent afbreken, inpakken en wegwezen. En je Italiaans ophalen jij? En je Italiaans ophalen jij? Et il y a un Ja, ja, schat van een dier. He. Ik vroeg hem nog om een poosje. En toen sloeg hij me mijn horloge uit mijn vest. Ja. He, heb ik hem nog een draai om zijn manen voor ja. Ja. ja, ja, ja. En, en toch, hè. Dat is nou, kampeer. Ja. ja, dat soort dingen zal je nooit in een hotel beleven. Ja. De volgende dag zaten we weer vast in een hotel. En toen vergiste jij niet volgens mij zich in een kamerlummer. Ja, dat is raar wat worden, zeg. Jullie jammer genoeg het laatste deel van de heilige stroozak En als jullie het uh, leuk gevonden hebben En jullie willen er graag een, uh, een vervolg op hebben Dan kunnen jullie ons schrijven Ons adres is voor ons gemaakt door ons gekaart Postbus 933 in Hilversum. En wie weet komt er dan een vervolg op En volgende week zijn we er weer Met een uh, soort terug van vakantieshow En dat kan ook best leuk worden Als het even mee is Dus luisteren volgende week hè En ik zou zeggen tot volgende week de groetjes van Vincent. Dag.